8 uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. Gemeenten en provincies stellen dat staatssecretaris Teven 1 miljard euro tekort komt in zijn plan om op de gevangenissen te bezuinigen. Teven zou bepaalde kosten die door de bezuinigingen worden veroorzaakt... niet hebben meegerekend. Ook zouden er juist banen verdwijnen op plaatsen in Nederland... waar de werkloosheid al groot is. Het kabinet wil in het hele land tientallen gevangenissen sluiten. Gemeenten als Breda, Tilburg, Arnhem en Den Helder... en de provincie Noord-Holland hebben wat zij noemen een second opinion laten uitvoeren. Het consortium IJsdoom Almere wil snel praten met de schaatsbond KNSB en NOC NSF... over het besluit om de keuze voor een nieuw schaatscentrum uit te stellen. De bedoeling was dat de locatie op 3 juni bekend zou worden. Maar nadat was uitgelekt dat de voorkeur van de bond en de sportkoepel uitging naar Almere... werd besloten om pas half augustus een oordeel te vellen... KNSB en NOC-NSF willen meer onderzoek naar de financiële onderbouwing... van de plannen van Almere, Soetermeer en Heerenveen. IJsdoom Almere vindt dat de twee opdrachtgevers hiermee afwijken... van de procedure die ze zelf hebben opgesteld. De Zweedse agent, die twee weken geleden in Stockholm een man van 69 doodschoot... wordt verdacht van doodslag, dat melden Zweedse media. De politie heeft geen details bekendgemaakt. De dood van de immigrant leidde tot rellen in buitenwijken van Stockholm die dagenlang duurden. De relschoppers beschuldigen de politie van racisme. Het slachtoffer werd in zijn huis met vijf politiekogels gedood... omdat die agenten zou hebben bedreigd met een hakmes. Het is Robin Haas en Igor Sijsling niet gelukt... de tweede ronde te bereiken van het dubbeltoernooi op Roland Cagos. De Duitser Christopher Kas en de Oostenrijker Olivier Marach waren in drie sets te sterk voor de Nederlanders. Azen en Seisling zijn nog wel actief in het enkelspel. Ze bereikten gisteren allebei de tweede ronde. Het weer. In het zuiden een bui, mogelijk met onweer. Vannacht overal wat buien, minimaal rond 14 graden. Morgen overdag veel bewolking en van tijd tot tijd regen. In het noorden soms ook zon. En het wordt dan 13 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal. Groter wonen. Je eigen bedrijf. Meer vrijheid.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 Twee dingen, Rijntjes. Een heel goedenavond. avond. Onze twee dingen van vanavond zijn de verwarrende regels voor samenwonende AOW'ers. En krant weet schokkende details moord eerder dan nabestaanden. Maar eerst gaan we tennissen naar het toernooi van Roland Garros. Uh, Timo de Bakker namelijk staat op de baan. En uh, Mark Brasser, die weet hoeveel het inmiddels staat daar. Ja, we zitten halverwege de derde set. Het is 2-0 in sets in het voordeel van Stanislas Wawrinka... zijn Zwitserse tegenstander. Het is nu 3-3 in de derde set. Ja, het is zo'n partij waarvan je denkt... God, Timo, als je wat minder slordig speelt op de belangrijke momenten... op de belangrijke punten, ja, de dingen doet die je moet doen... en niet frivool gaat spelen met de dropshots en een keer een dubbel fout slaat... Ja, dan zit er eigenlijk veel meer in deze wedstrijd. Hij komt nu wel op een 4-3-voorsprong in de, in de derde set... maar hij staat 2-0 in sets voor. Dat heeft hij een beetje aan zichzelf te wijten, omdat hij op die belangrijke momenten... Ja, slordig speelt en niet de dingen doet die hij moet doen. Hij stond een breek achter in de derde set, dat heeft hij inmiddels gerepareerd. Hij leeft dus nog. Het wordt een lastig verhaal, 2-0 in sets achter. Maar goed, het, het kan nog. 4-3 dus voor Timo de Bakker in de derde set. Dankjewel, Mark Brasser. We gaan het hebben over de vreselijke moord in Spanje. In deze boomgaard bij Moesia werden zondagavond de lichamen gevonden. Vermoedelijk die van Visser en Severijn... Volgens Spaanse media is vooral Severijn gemarteld. De lichamen van het paar zouden in delen in het graf zijn teruggevonden. Ja, gruwelijke details die de nabestaanden van Visser en Severijn... vernamen via de media. Ze waren zelf nog niet op de hoogte gebracht. Hadden deze afschuwelijke feiten wel naar buiten gebracht, mogen worden? Ik leg het voor aan Huub Evers. Hij is lid van de Raad voor de Journalistiek. Goedenavond. Goedenavond. Ja, eh, om te beginnen, de Spaanse media, want daar is het dan maar mee begonnen... Hadden die nou moeten wachten in uw oog om dit naar buiten te brengen... totdat ze zeker wisten dat de nabestaanden dit ook wisten? Het is in Nederland gebruikelijk om uh, rekening te houden... met de positie van de nabestaanden. En om niet eerder met gegevens naar buiten te komen... dan wanneer je weet dat de nabestaanden op de hoogte gebracht zijn. Of die praktijk ook in Spanje uh, staande praktijk is, dat weet ik niet. En vindt u dat de Nederlandse, hè, die het toen uiteindelijk voornamen... via de Spaanse media, dat hadden moeten checken? Nou, de Nederlandse hadden in elk geval hun eigen verantwoordelijkheid moeten nemen en uh, zich niet uh, moeten beroepen, ik denk dat ze dat doen, op, uh, op de Spaanse media. Dus de, de, de Nederlandse media die die schokkende details uh, vermeld hebben, die um, hebben wellicht de neiging om weg te kruipen achter de Spaanse media en zeggen, ja, het heeft in Spanje in de kranten gestaan. Maar wanneer dat het geval is, dan wil dat nog niet zeggen... dat dat uh, door Nederlandse redacties dan ook zonder meer mag worden overgenomen. Want die hebben hun eigen verantwoordelijkheid. En dat benadrukken ze steeds. En die hebben ze in dit soort gevallen natuurlijk ook. Ja, want als we het hebben over verantwoordelijkheid. Uh, iedereen en vooral de nabestaanden is, zijn natuurlijk geschokt door hè, deze gegevens. Ja. Vindt u het überhaupt nodig dat we dit lezen? Nee. Nee. Ik kan, ik kan me de verontwaardiging van de familie buitengewoon goed voorstellen. Ja. Je, je kunt namelijk ook op andere manieren duidelijk maken. Je kunt ook, zoals kranten gedaan hebben, zeggen... dat er sprake was van een ernstig geweldsmisdrijf. Of dat, er, dat, dat de, de, de betrokkenen nogal zijn toegetakeld. Of je in, in dit soort termen uiten, Zonder dat je dat tot in alle details moet gaan beschrijven... zoals sommige kranten dat vandaag gedaan hebben. Ik vind... Dat, eh, dat is in strijd ook met een, een, een traditie die we in de Nederlandse journalistiek kennen... om toch een zekere terughoudendheid in acht te nemen. Rekening te houden met de positie van nabestaanden. Rekening te houden, eh, zeker wanneer bijvoorbeeld eh, nu niet... maar in andere gevallen kinderen in het geding zijn. Eh, om dan toch een zekere terughoudendheid in acht te nemen. Nou, dat is in dit eh, geval toch niet zo gebeurd, vind ik. Nee, want Is dat uw belangrijkste argument tegen, de nabestaanden... dat je daarmee rekening moet houden als media? Nou, je moet je daarnaast ook afvragen of uh, de, de, de schokkende details... zoals ze vandaag werden opgedist, uh, of je daar je lezer in feite wel mee dient. He, willen lezers dit eigenlijk wel weten? Vindt de redactie dat je dit aan je lezers moet meedelen? Die vraag die speelt natuurlijk, hè, dan, dan hebben we het niet over nabestaanden... maar ja. dat is een vraag die bovendien ook nog een keer speelt. Ja, want vraagt u zich dat af? U heeft dat ja. ook vernomen dus vandaag. Denkt ja. u dan bij uzelf... Wil ik dit eigenlijk wel weten? Ja, zeker. Ja. En wat is dan uw antwoord? Nee. Wanneer, uh, wanneer ik uh, zie dat er sprake is in dat appartement van een ernstig geweldsmisdrijf... en dat er, dat er uh, bijvoorbeeld hevig gevochten is of wat dan ook... dan, dan hoef ik niet exact te weten uh, hoe de toedracht is geweest en welke welke letselschade aan mensen is toegebracht... Ja. om van het nog ergere maar te zwijgen. Als we het hebben over de ethiek, hè, want daar gaat het natuurlijk over... van de, van de media. U bent daar al dertig jaar druk mee. U, u bent ook um, oud-lector van de uh, Hogeschool uh, van de journalistiek in Tilburg. Ja. U heeft na de kwestie Ruben in 2010... Uh, en misschien weten mensen dat ook niet meer precies... maar dat was de enige overlevende van die vliegramp in Tipoli... Ja. Uh, heeft u een boekje geschreven... Um, en dat uh, had de titel Kan dat zomaar? Want wat was toen ook alweer de kwestie? De kwestie was dat uh, een, een, een negenjarige jongen als enige overlevende... Uh, overbleef na een uh, zeer dramatisch vliegtuigongeval... waarbij ook heel veel Nederlanders om het leven kwamen. Uh, het NOS-journaal heeft toen in eerste instantie een foto laten zien waarop uh, dat jongetje duidelijk herkenbaar was. Daar is ontzettend veel protest tegengekomen. Die is uh, vervolgens ook verwijderd, die foto. Die heeft men in latere journaals niet meer laten zien. Uh, sommige kranten hebben dat wel gedaan. De Telegraaf heeft toen uh, een, een, een telefonisch interview gehad met de jongen... die op de eerste hulp lag. Dat interview heeft op de voorpagina van de Telegraaf gestaan. Uh, de lezers hebben buitengewoon verontwaardigd gereageerd. Ja. De Telegraaf heeft haar toen... Uh, in zekere zin excuses voor aangeboden. Het heeft in ieder geval tot een ontzettende hoop uh, deining uh, aanleiding gegeven. En op dat moment kwamen er ook heel veel vragen op... rond de, uh, de bescherming van de persoonlijke levenssfeer... van slachtoffers, nabestaanden, kinderen, uh, schokkende foto's... Uh, mag je kinderen interviewen, dat soort dingen... En wat was toen en, uw punt in uw boekje? Wat, was, wat was, wilde u voor punt maken toen? Nou, ik uh, heb toen uh, contact gehad met heel veel journalisten... die, uh, die uh, mijn mening wilden weten op dit soort punten. Uh -huh. En uh, ben, heb daarna geprobeerd om uh, over, over de beroepsethiek van journalisten... zeg maar een boekje te maken voor het grote publiek. Ik had eerder al een studieboek gemaakt op het gebied van mediaethiek... maar ik heb nu geprobeerd om dat... Ja, te populariseren, te vertalen naar een boekje over de ethiek van journalisten... voor het grote publiek, over, over al die vragen... die mensen zich uh, van tijd tot tijd wel eens een keer stellen. In de zin van, kan dat nou allemaal zomaar? Zijn er eigenlijk regels in de journalistiek? Maakt elke journalist dat voor zichzelf uit? Elke redactie dat voor zichzelf uit? En wat wilde u daar dan mee bereiken? Ik wilde proberen om... Uh, antwoorden te geven op veel vragen die mij gesteld werden. Ik wilde proberen om mensen inzicht te geven... in het feit dat journalisten um, niet zomaar iets doen maar dat ze meestal op een hele zorgvuldige en weloverwogen uh, manier te werk gaan. En dat er, uh, dat er uh, uh, ook echt sprake is van een bepaalde uh, ethiek met, met, met regels... waar de meeste journalisten, de meeste redacties zich ook uh, heel nauwgezet aan houden. Want is er een soort van Europese, een universele code? Er zijn universele codes, maar naarmate codes universeler zijn... zijn ze natuurlijk ook vager. Mm -hmm. Uh, dan staat er zoiets in als dat een journalist uh, de waarheid moet dienen... en dat hij zich niet van unfaire methodes mag bedienen en zo. En waar staat hij Het... dan in, die code? Waar, die? Die, Waar staat die geschreven? Die staat op, uh, op websites. Dat is een code van, de, van bijvoorbeeld van de Internationale Federatie van Journalisten. Ja. Uh, uh, uh, dat is een code van de UNESCO bijvoorbeeld. Uh, dus er zijn internationale codes, er zijn ook nationale codes van het genootschap van hoofdredacteuren van de Raad voor de Journalistiek. En daarnaast hebben redacties hun eigen ethische codes. Is het nou zo dat u deze zaak he, van Severijn en Visser... en de details die we daarover lezen... dat u een soort uh, overeenkomst ziet met de zaak Ruben in de tijd? Ja, in de zaak Ruben ging het om een jongen die uh, als enige overbleef. Maar, maar in de discussie daarna uh, ging het in hele sterke mate... over de, over de positie van, uh, van slachtoffers en, en van nabestaanden. En in feite hebben we het nu weer over de positie van nabestaanden die geconfronteerd worden met, uh, niet alleen met een, met een enorm drama... in hun persoonlijk leven uiteraard... maar daarnaast ook nog weer eens een keer met uh, de manier... waarop uh, de pers daar aandacht aan besteedt. Dus uh, de, daarna, toen, uh, toen het Tripoli-ongeluk uh, een tijdje voorbij was... en de discussie daarover een tijdje voorbij was... is er een vrij brede uh, bezinning geweest binnen de journalistiek. De Raad voor de Journalistiek is met een uitspraak gekomen... Er zijn studiebijeenkomsten geweest over, uh, over de onderwerpen die toen aan de orde waren. Gewoon om journalisten weer eens een keer met de neus te drukken op het feit... dat uh, slachtoffers en nabestaanden een hele speciale uh, aandacht en, en zorgvuldigheid verdienen. Ja. En dubbel maar, wanneer het om kinderen gaat. Maar toch gebeurt het nu dan toch weer, hè? En dan zie je uiteraard dat het van, van, van tijd tot tijd toch weer, dus natuurlijk geen garantie... Nee. Uh, de discussie is geen garantie dat er daarna niets meer gebeurt op dit vlak. Vandaag is te zien dat uh, er weer weinig rekening gehouden wordt... met de positie van nabestaanden. Ja. Nou is het zo dat u al 30 jaar die mediaethiek in de gaten houdt. Uh, zijn er nou dingen die nu, anno 2013, gebeuren... die vroeger t, nou, echt ondenkbaar waren? Ja, dat denk ik wel. Ik denk, de, de, de, de rol van internet is daar natuurlijk uh, een, een enorme factor in. Mm -hmm. uh, de ontwikkeling van de beeldcultuur. We zijn, uh, wanneer je nu uh, uh, je realiseert welke beelden uh, uit alle windstreken... we binnen de kortst mogelijke tijd op onze uh, pc uh, en, en, en, en iPad... en waar dan ook kunnen krijgen schokkende beelden, beelden die de traditionele media hier, de kranten bijvoorbeeld, ons niet laten zien, die je op websites wel kunt zien. Dus de, de rol van de sociale media. Sociale media zijn vaak veel sneller dan journalisten. Journalisten kunnen natuurlijk niet overal onmiddellijk aanwezig zijn... Er is al wel uh, meestal iemand uh, met een mobieltje... die uh, beeld- en geluidsopname maakt... die eventueel ja. of, of op zijn website... of uh, kan opsturen naar, naar, naar een of andere site. Met andere woorden, beelden worden razendsnel verspreid. En moeten dan de klassieke media, om die maar zo even te noemen... <tus> uh, zich toch hun eigen grenzen bewaken en dan denken... ja, het staat weliswaar op internet of het, er wordt over getwitterd... maar wij houden onze eigen grenzen aan. Eigenlijk is dat wel de positie die, uh, die, de, die de media op dit moment, de, de, de klassieke media, zeg maar, op dit moment innemen. Dat is een moeilijke positie. Maar ik denk dat die toch nog wel een behoorlijke poos vol te houden is. Wanneer ze daarnaast ook veel meer doen aan het uh, uitleggen aan het publiek. In een kadertje bijvoorbeeld, waarom ze die standpunten innemen. Ja. He, dat, dat, dat, ze, dat ze wel degelijk weten dat op internet en op andere sociale media uh, van, van alles en nog wat te koop is... maar dat ze om hele duidelijke redenen een bepaalde positie kiezen. Ik denk dat de lezers dat buitengewoon kunnen waarderen wanneer dat gebeurt. Helder. Dank u wel voor uw toelichting. Ik sprak met Huub Evers, lid dus van de Raad voor de Journalistiek... en voormalig lector Mediaethiek. Dank u wel. Dit is Max. Tot half negen. Twee dingen. Met Margreet Rentjes. AOW'ers, wees voorzichtig met samenwonen... Want het kan u zomaar een flinke boete opleveren. Maar wanneer is er dan sprake van samenwonen? Dat blijkt erg onduidelijk. En daarom bood de ANBO vandaag een petitie aan in Den Haag. ANBO-directeur Den Haan legt uit.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 Uh, nou, wij denken dan ook dat is geen samenwonen. Maar goed, uh, blijkbaar is dat bij een SVB kantoor wel. En dan heb je dus heel veel pech. Want dan moet je dus uh, een van die AOW-uitkeringen terug gaan betalen. Mevrouw Den Haan vanmorgen op Radio 1. Uh, goedenavond, meneer Westerhof. Goedenavond. U bent 87, u heeft een AOW. Uh, en u heeft een boete gekregen... omdat u volgens de controleurs he, van de Sociale Verzekeringsbank samenwoonde. Ja. Hoe hoog was die boete? Ik heb in totaal betaald uh, op... Uh, 15 euro naar 7000 euro. Plus daarna nog een extra boete gekregen van het Burgerpensioenfonds. Van 1037, 67 euro. Ja, en dat is inmiddels allemaal afbetaald? Uh, ik heb alles afbetaald. Maar daarnaast heeft. Uh, nadat wij dus het, het beste vonden samen. om dan toch maar in het huwelijk te gaan treden omdat het ons eigenlijk uh, uh, een onhoudbare situatie is gaan worden. Mm -hmm. Hebben wij besloten om te getrouwen? Wij zijn 17 december 2011 getrouwd. En 14 dagen daarna kreeg mijn vrouw ook nog eens een keer. Ook nog een boete? 7000 euro boete. En daar bent u nog mee bezig? En daar, die moet nu nog bijna twee jaar terugbetalen. Met mindering van de AW. Het bedrag wat ze krijgen als. Samenwonenden. Ja, want laten we even beginnen bij het begin. Het is ja. dus goed geëindigd, want het is geëindigd met een huwelijk, zou te horen. Ja, ja. Maar het, er is een hele geschiedenis aan vooraf gegaan. Want volgens de controleurs woonden u samen en u vindt van niet. Want hoe zat dat in elkaar? Want hoe zat dat? Nou, ik heb, er is een tipmelding binnengekomen. Een, de, een tipmelding, noem maar dat. Dat werden we ook verteld toen ze binnenkwamen, die twee regisseurs. Er is een tipmelding binnengekomen via SVB Roermond. Want mijn vrouw woonde in Limburg, in uh, Geleen. Daarvan is die tipmelding gekomen. En van wie was die tip? Nou, uh, <laughs> ik, ik kan er gezinnig woord over zeggen. Want dan zouden we het geweten hebben, dan erkennen ze het toch niet dat het zo is. Want ze zeiden gewoon dat is geheim. Wij mogen dit niet doorgeven. Maar er was een tip. Uh, dus en naar de tip staat. Oké, ja, staat in het formulier. Dus ja. En de tip zag, zat zo in elkaar dat ze zeiden: deze mevrouw woont samen. Die, die, die mevrouw en die meneer wonen samen. En toen stonden er opeens regisseurs bij u op de stoep. En op uh, 10 september 2009 stonden er plotseling dus een kwart negen twee regisseurs bij mij op de stoep. Maar u woonde op dat moment dus ook. Op dat Ik, moment was u elk nee. voor samen. Ik, ja, ik had zware jicht, ja. ik kon niet lopen en ze moest enkele dagen langer blijven om dus mij te helpen. Dus. dus in feite was ze volgens de regels, de twee nachten dat ze dus bij mij mocht blijven, zou ze in overtreding zijn geweest. Want kende u die regels? Wist u, was u zich bewust van, ik, nou, wij, wij hebben allebei ik, AOW, maar we moeten dit en dit ik, van voorzichtig... Van links naar rechts krijgen ik toen wij dus alleen maar de vriendschap hadden. Vanaf 2000, van 2004 zijn allebei onze echtgenoten overleden. En mm -hmm. 2007 heb ik pas kennis gemaakt dus met mijn huidige vrouw. Dus. Ja. En, en wist u dus toen dat u voorzichtig moest zijn met bij elkaar logeren? Nou, je hoort links en rechts, kijk uit, want er zijn bepaalde regels als je AOW ontvangt. je ja. nee, niet meer als twee nachten dus bij elkaar maar, uh, blijven dus. Ja. Dus ik heb vanaf dat moment trouw... Steeds me aan de regels gehouden. Constant 130 kilometer op en neer gereden naar Limburg. Naar mijn echtgenoten. We hebben telefoonlijsten moeten overmaken... dat we elkaar uiteindelijk in de bepaalde momenten... niet konden bij elkaar konden zijn omdat we belden. Ik had zelf ook nog elke 14 dagen controle van de trombosedienst. Mm -hmm. Dat ik dus in mijn woonblad Beuningen moest zijn. Dus... Ik ja, heb u was, u ik was heb zich van geen kwaad bewust dat u die toen u jicht kreeg. dat u zich niet aan de regels. want de regels voor de goede orde, die kent u dus uit uw hoofd waarschijnlijk. Ja, ja, ja. Twee nachten maximaal? Ja, twee, je mag ik ja, Geen ja. auto delen of juist wel? Hoe zit nee, het? Nee, je mag. Ze mag, mijn, ze mag mijn was niet doen. Ze mag niet in mijn tuin werken. Ze mag niet voor me koken. En al die dingen staan gewoon keihard in het proces van de rechter die de uitspraak heeft, uh, negatief heeft gedaan. Maar het is toch niet zo dat, want he, de ANBO heeft vandaag protesten aangetekend... Ja, en ja. ook de SP zegt het zijn warrige regels. Ja, ja. want, dat hoorden we ook net in die quote... Uh, blijkbaar vindt de ene gemeente het zo en de ander zegt... nee, in die situatie is er wel sprake van samenwonen. En die zegt, nou, we weten het eigenlijk helemaal niet. Het is dus multi-interpretabel. Ja. Het is niet duidelijk. Nee, dat, dat is ook zo. En daar hebben we vaker dus ook over nagedacht van... hoe is het toch mogelijk door twee verschillende opvattingen... van twee verschillende vestigingen dus van Sociale Verzekeringsbank. Ja, want uh, ik heb er de, de regels ook eens even bij gepakt. Ja, ja. Um, je woont samen, volgens die regels... als je uh, met iemand van 18 jaar of ouder... meer dan de helft van de tijd in een woning zit... Ja. Um, de kosten van het huishouden deelt of voor elkaar zorgt... Maar goed, als er dus maar maximaal twee nachten zijn, ja. dan ben je in principe, dacht u, aan de goede kant en ja. woon je niet samen. Maar toen ging u de mist in, toen er jicht was en uw vriendin ja. wat langer bleef om u voor u te zorgen. Ja, één of twee nachten langer was gebleven. Ja. En toen stonden die controleurs bij u op de stoep. Stonden... Hoe ging dat? Nou, die hebben zich netjes gelegimiteerd, dus, hebben verder niets gezegd zijn naar binnen gekomen en hebben aan mij gevraagd van... is uw echtgenoot of uw vriendin ook hier? Ja. Ik zeg ja, die is op de slaapkamer, wil u die even roepen? Toen heb ik haar geroepen. Toen heeft een van de heren, dus die heeft niks als anders gedaan... mijn eh, huidige vrouw die zwaar eh, zenuwachtig was... en helemaal niet wist, want die was lijkwit. Lijk mm -hmm. die, die ene meneer heeft niets anders in de beginfase haar ondervraagd. De meneer die het ernaast had, die heeft niks anders gedaan dan... Ja, wat zou ik zeggen, als griffier heeft hij, heeft hij het zaken dus genoteerd. Dus de antwoorden die dus kwamen. Ja. Daarna hebben ze dus een lijst van eh, acht, negen formulieren voorgelegd... waar al die dingen op stonden die niet mochten. Die dus uiteindelijk, die u misschien ook dan leest wat wel of niet mag. Het volgens de regels. En het... Het is ook nog een keer geweest dat dus een, een dame en een heer bij me zijn geweest. Die hebben dus lang niet gevraagd. Die dame vroeg, mag ik naar het toilet toe? Ik zei: natuurlijk mag ik naar het toilet toe? Die zijn toen achter mijn rug zijn ze naar mijn oudste dochter gegaan. Omdat mijn oudste dochter één of twee nachten wel eens... mijn vrouw dan bij haar thuis nam dat ze daar extra bleef slapen. Niet bij mij thuis, maar bij mijn dochter. Die hebben ze nog gevraagd, wilt u... Dit formulier tekenen dat het zo is. Dus die zijn ze ook nog eens een keer achter ons om naar mijn dochter gegaan. De, die, die dame en die heer. Om te controleren of hetgeen wat ik vertelde. of dat wel op waarheid rustte. Ja. Hoe is dat voor u? Want uh, u bent dus veroordeeld door de rechter. Ja, de rechter die heeft ik, ik ben een, een fraudeur. En dat is, ik, ik moet dus zeggen, ik vind het vreselijk. Ik heb een leven lang tot. tot ik weet hoe hoeveel jaar tot mijn 17 jaar gewerkt. Ik heb alles gedaan. Ik heb vijf jaar ondergedoken gezeten in, uh, in, in Friesland. Door de Duitsers opgepakt. Twee jaar in we hooisolder geslapen. Daarna heb, werd ik verpleegd een militaire dienst in. Ben ik naar Indonesië gegaan. en heb ik een schotwond gekregen. Dus uh, na twee jaar ben ik terug, teruggekomen. En verder... En dan komen we ook dit dus naar, ja, Dat heeft misschien niets mee te maken, maar dat vertel ik maar omgeving. Ik heb daarna nog eens een keer, nog vijftig jaar een dochter van me teruggevonden. Ja, je bent jong en je wil al toen ik in Friesland ondergedoken zat. En dus uiteindelijk heb ik toen mijn dochter na vijftig jaar teruggevonden. Nou, hoe, hoe, hoe was dat? Nou ja, ik zat uh, met tranen in mogen altijd te kijken... naar dat programma van, uh, wat steeds op uh, maandagavond kwam... Van, uh, ja, ik kan niet direct op de naam komen. De DNA nou onbekend of zo? Of wat nee, bedoelt nee, u? Of vermist nee, of, nee. Of van spoorloos? Spoorloos, ja. ja. <laughs> daar zat ik altijd naar te kijken dus. Ja, want en, u wist wel dat, dat u nog een kind had gekregen? Ja, zeker. Maar niet dat ik het kind had. Maar door het toedoen van een van mijn dochters. Doordat ik elk jaar trok ik naar Friesland toe. Mm -hmm. Dus naar nou Wodkum. Om, om dus uh, uh, daar de omgeving te gaan en te informeren. En toen is een keer mijn... Overleden vrouw, dus destijds met mijn twee dochters naar me toe gegaan. En die heb ik voor het eerst. Nou ik, weet, nou, ik had toen al dochters van 40 jaar. Het eerst mijn kinderen verteld dat de mogelijkheid bestond. Want die vroegen: waarom ga je zo vaak naar Friesland? Ja. Met de bevrijding dus. Ja, op zoek. En de EW van mijn dochters is gaan sporen. En toen dus zijn we uiteindelijk erbij gekomen dat ik nog 50 jaar. Mijn dochter heb teruggevonden. Nou, dat is in elk geval heel mooi. Maar dat is iets, ja, dat hoort hier dus niet bij, maar ik vertel het u maar even. Dat nee, ik dus eigenlijk mijn hele leven dus. en ik heb me altijd aan alle regels gehouden die er stonden. Ja, want dat is ik. natuurlijk hoe, wat, wat fijn trouwens, dat dat ja. in elk geval iets fijn was. wat u heeft meegemaakt ja, in uw ja. leven, hè? Ja dat, is, ja, dat is dan ook wel het enige. Nou ja, precies, ja, want dit staat dus tegenover dat, dat gevoel wat u net bedoelde. Tegenover bedoende. dit, maar ik, daarom vertel ik dus het maar even. Ja. Dat heeft met niets met deze zaak te maken. Nee. Maar als ik dan alles ga optellen bij elkaar en ik krijg er dit bij, dan heb ik een vreselijke stress gehad. Ja, dat begrijp dat ik. Dat werk het eind niet meer zat en dat ik zelf pogingen heb geprobeerd om er een eind aan te maken. Wat eigenlijk mijn familie en mijn huidige echtgenote dus heeft tegengehouden omdat u, u, u... Alleen maar omdat ik dus me geïrriteerd voelde over dat samenwonen. Ik heb nooit samen gewoond En dat blijf ik nog steeds zeggen. Ik heb nooit samen gewoond. Daarom vind ik ook de uitspraak van de rechter ten onrechte. Nou is het zo ja? dat, uh, dat... Hij beseft uiteindelijk. Dat accepteert dat zal ik moeten accepteren. Ja, bent u boos geworden op hem? Ik ben vreselijk boos geworden. Omdat ik dus dat ding... Ik heb zo'n dikke oort nog. Ik ben voor mezelf nog een, een boek maken, Even er tussendoor. Dus vanaf mijn geboortedatum. Dus van een kijk achterom. Daar ben ik in 1998 mee begonnen. Ja. En, en, en alleen te... om mijn hele levensloop dus even uiteen te zetten. En uiteindelijk wordt dit ook een onderdeel van het boek. Dat, en u heeft in elk geval nu de, de AMBO en de SP achter u, achter u. Want zij zeggen, de regels ja. zijn onduidelijk. Mag je ja. nou wel of niet samen een auto delen? Mag je nou wel of niet? Hoeveel dagen mag je dan voor elkaar boodschappen doen? Mag je elkaar nou verzorgen als er eentje ziek zelfs, is? Ze denken. vinden dat het allemaal onduidelijk is en dat daar aan wat uh, moet ja, veranderen. Ja, als dit in deze, deze acht velletjes staat. Mijn vrouw mag nog ineens, ik mag haar nog ineens een auto terugbrengen naar... Naar Limburg, 130 kilometer. Toen heb ik nog lang niet tegen die, die inspecteur gezegd... Moet ik ernaast laten lopen dan? En wat zei die? Nou ja, dan beginnen ze te lachen. En dan zegt hij aan de meneer... Ja, ik weet het, Van, ik heb zelf ook je gehad. Ik weet wat het is. Na afloop klopt die mijn huidige vrouw op de schouders. Al mijn vrouwtje, het valt weer mee, hoor. Dank u wel dat voor is, uw persoonlijk is, verhaal. En blij in geval, om te horen ja. dat u wel gelukkig bent geworden met die vrouw. Ik ben waarmee... bijzonder gelukkig. Mooi zo. Samen, samen, de, de pers, de telegraaf, alles is erbij geweest. Dank u wel voor uw komst, meneer ja, Westhoof. Ja, graag gedaan. Ja, dit was hem, de uitzending van Max van Twee Dingen. Uh, meer informatie en terugluisteren van de uitzendingen kan op onze site, tweedingen.nl. Uh, BNN Today neemt het van ons over Willemijn Veenhoven. Wat staat er in jouw draaiboekje? Nou, onder andere Dennis Wiersma, de voorzitter van FNV Jong... die stopt over twee dagen, werd toen hij uh, werd aangesteld... nog um, uitgemaakt voor VVD'er, want dat is hij namelijk een fortuinist. En had het niet makkelijk. Uh, zometeen vertelt hij wat hij bereikt heeft. En we kijken naar het debat in de Tweede Kamer over pesten. Dat is zojuist klaar. We kijken wat is daar uitgekomen. Dat zometeen onder andere in BNN Today. Dit is Radio 1. Het is half negen, hier is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Rechtszaken over mensenhandel leiden steeds vaker tot een veroordeling. Vorig jaar sprak de rechter 109 keer een veroordeling uit tegen 80 een jaar eerder. De nationaal rapporteur Mensenhandel zegt dat dat niet betekent... dat het aantal gevallen van mensenhandel in Nederland toeneemt. Wel wordt mensenhandel steeds vaker opgespoord. Het consortium Ice Dome Almere wil snel praten met de KNSB en NOC NSF over het besluit om de keuze voor een nieuw schaatscentrum uit te stellen. Nadat nou, het was uitgelekt dat de voorkeur uitging naar Almere in plaats van Zoetermeer en Heerenveen, werd besloten om pas half augustus een oordeel te vellen. Ice Dome Almere vindt dat de twee opdrachtgevers hiermee afwijken van de procedure die ze zelf hebben opgesteld. <coughs> Pardon.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 Dit is Radio 1. BNN Today. Willemijn Veenhoven. Dinsdag 28 mei, twee over half negen. Goedenavond. Dennis Wiersma is voorzitter van FNV Jong. Nog wel, hij stopt ermee. We blikken met hem terug op een bewogen tijd als vakbondsman. En je hebt er misschien wel gehoord van die omstreden naaktshow uit Denemarken. Twee mannen zitten op een bank, kijken naar een naakte vrouw en beoordelen haar lichaam. Veel over te doen geweest. De bedenker uit Denemarken is inmiddels ondergedoken in New York. De show komt naar Nederland. Wij hebben degene die hem hier naartoe haalt. En de Tweede Kamer heeft vanavond gepraat over pesten. Zometeen hoor je wat daar is uitgekomen. Ja, de Tweede Kamer had het maar druk vanavond. Er was nog een debat, namelijk over telecomzaken. Uh, bijvoorbeeld dat we veel te veel belminuten weggooien... omdat we die niet mogen meenemen. Nou, dat gaat misschien veranderd worden. Zometeen meteen uh, telefoon-expert Ron Smees van Mobile Cowboys... over dat dat een plan is dat er heel hard door moet komen. En straks de, to de Topics met Luc. Yes, nieuws over die provincie van koning Willem en koningin Maxima. Iedereen werd wel helemaal crazy daarin daar in Drenthe en Groningen. Verder is het lekker weer vandaag, is ook nieuws. Oh. En er is een nieuw DJ-blad, want DJ'en is ontzettend populair. Het is zo populair, er worden meer draaitalen verkocht tegenwoordig dan scooters. Ja, heb ik opgezocht, is niet zo, maar toch zometeen <lacht> na negen uur meer daarover. Gletser <lacht> maar wat, de DJ's. Yes. Facebook.com slash Today voor allerlei mooie dingen. En uh, mee kletsen op Twitter natuurlijk. Hashtag BN Today. En die lach die je hoorde, dat kan maar sorry, één iemand zijn. Sorry, sorry. de Gaaf. Nee, lach vooral door, meid. Goedenavond, Diana. Ik vond dit heel grappig. Uh, sport, hè? Ja, ja. ja, sport. Uh, op Roland Garros staat Timo de Bakker op de baan. De tegenstander is uh, de als negende geplaatste Stanislas Wawrinka en Mark Brasser. Het gaat goed met uh, Timo, hè? Ja, het gaat goed. En het gaat niet zo goed met uh, Wawrinka. Die speelt uh, wel een paar niveaus onder zijn kunnen, zeg maar. En het is jammer dat Timo de Bakker daar in de eerste sets niet van uh, geprofiteerd heeft. Eigenlijk op de momenten dat hij, uh, ja, dat hij moest doen wat hij moest... Ja, belangrijke momenten, zeg maar. De, hè, de cruciale momenten deed hij niet wat hij moest doen. Zo wilde ik het zeggen. Ja, en dan uh, wordt het toch lastig. Daardoor verloor hij de eerste twee sets. Verspeelde daar uh, eigenlijk uh, de, de, de belangrijke punten. Ja, en dat moet je tegen een speler als Wawrinka zeker niet doen. Want die speelt dan niet goed. Maar op die momenten dat het belangrijk is... Is staat hij er dan toch wel weer? Toen kwam er een derde set. Daarin werd De Bakker al vroeg gebroken. Het leek eigenlijk gedaan bij 1-1. Hij kwam 2-1 achter, het werd 3-1. Maar ja, toen brak hij hem terug. Uiteindelijk werd het een tiebreak. En in die tiebreak was uh, Timo De Bakker op en machtig. Hij kreeg maar één puntje tegen, won die tiebreak met uh, 7-1. En dus zitten we in een uh, vierde set. Terwijl het uh, langzaam uh, donker begint te worden hier in, uh, in Parijs. 2-1 in, in het uh, voordeel van Stanislas Bavrinka in die vierde set. Hij is uh, begonnen met serveren, dus het, het gaat voor ons nog op service. En uh, het is Weer een wedstrijd. Daar zag het dus aan het begin van die derde set niet naar uit. Maar de bakker, ja, die, die, die speelt gewoon uh, beter. Doet niet meer van die domme dingen. Ja, en dan zijn er zeker wel kansen tegen een niet zo goed spelende Wawrinka. Ja, en loopt die service van hem? Want die is keihard hè. Als die Ja, goed die service gaat. loopt goed. Maar eigenlijk loopt alles wel goed bij hem. Maar ja, hij speelde in de eerste set, speelde er een keer een dropshot op het moment dat het helemaal niet moest. En uh, dat pakte verkeerd uit. Daardoor werd hij gebroken. En als je nou denkt van, uh, nou ja, weet je, hij heeft heel veel succes met die dropshots daarvoor gehad ook niet. Dus waarom hij dat deed, ja, dat is dan de vraag. Toen kwam er een Tweede set. Weer op een belangrijk moment. 40 gelijk speelt hij een dropshot. Pakt weer verkeerd uit. Vervolgens een dubbel fout er overheen, ja. Waardoor hij ook die set verloor. Ja, dat soort dingen. Dat, dat, dat is nu uit zijn spel gelukkig. En, en inderdaad, als die service loopt. En als hij makkelijk door die service games heen komt. Als hij daarin weinig punten tegenkrijgt. Ja, dan groeit natuurlijk het vertrouwen. En zeker ook in de service game van, van Wawrinka kan hij, kan hij goed mee. Dus als hij gewoon zijn ding blijft doen. Als hij helder kan blijven spelen. Eh, op de belangrijke momenten zijn koppen bijhoudt. Nou ja, dan zit is er, is er heus wel een vijfde set. In. Het heeft heel veel geregend, het heeft lang stilgelegen. Lopen ze heel erg achter op schema nu? Ja, ze lopen heel erg achter. Als je bedenkt dat op uh, het Center Court, daar staat Novak Djokovic nu te spelen. Nou, dat is de tweede partij van de dag daar. Uh, alle partijen die daarna komen, die op een gegeven moment begonnen zijn. Want er staan meestal vier partijen, staan er uh, gepland. Nou, op een gegeven moment werden de vierde partijen er al uitgehaald. Sommige derde partijen op de banen zijn er uitgehaald. Er is gewoon ontzettend weinig gespeeld vandaag. Weinig spelers, ja, grote uitslagen, grote spelers spelers van naam ook om, om, om nu te melden. Dat komt ook. Ja, ze zetten die toppers natuurlijk niet meteen om 11 uur. Die willen ze een beetje eind van de middag, begin ja. van de avond willen ze die hebben. Maar ja, als het programma dan verregent, zoals vanmorgen. We begonnen hier uh, twee uur en drie kwartier te laat. Uh, ja, dan, dan vliegen de partijen van de toppers eruit. Uh, Kvitova hebben we niet gezien. Victoria Azarenka hebben we niet gezien. Uh, ja, Stozer uh, die heeft dan wel gespeeld. Makkelijk gewonnen. Maar ja, en nu er staat dus nog jo Novak Djokovic uh, staat op de baan tegen de Belgen Gauvin. Uh, Djokovic heeft het lastig. Uh, 7-6 eerste set gewonnen. 6-4 de tweede. Er staat nu 4-3 achter in de derde set. Dus er wordt nog volop getennist. En, uh, maar ja, weinig partijen vandaag. Oké, okay, dankjewel Mark Brasser. Het voortbestaan van de Fanny Blankers koen Games in Hengelo is in gevaar. De internationale atletiekwedstrijd wordt jaarlijks gehouden. De gemeente Hengelo overweegt het stadion te verkopen aan voetbalclub FC Twente. De Heredivisie Club wil van het stadion een permanente speelaccommodatie voor de vrouwenploeg en het belofteteam maken. En dan is er geen plek meer voor atletiek. Hans Kloosterman, directeur van de FBK Games, is boos en strijdbaar om het tegen grootmacht voetbal op te nemen. Nou, natuurlijk is het tegen grootmacht voetbal op te boksen. De FBK Games zijn een uithangbord voor de gemeente Hengelo. De Hengeloze politiek is ook nog lang niet overtuigd van het feit dat dit moet, zou moeten gaan gebeuren.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 in Langse Lijn. En hier ook. Oh, pardon. Sorry, sorry, tuurlijk. Het tennis, Dione. <laughs> Toevallig. Sorry, Willemijn. Blijf je wel luisteren? Ja, altijd, hè? Ja, altijd. Altijd. Mm -hmm. Het was weer gezellig. Dione Gaaf, meer van haar natuurlijk om tien uur. Eerste Zuccaro en Mana Baila Morena. Kremlos, milagros, desde que te en esta noche te tequila pum pum. Yeah. Eres tan sexy, eres sexy fan. Yeah. Mis ojos te persiguen, solo a ti. Yeah. Yeah. Ah. Y debe haber un caos dentro de ti. Yeah. Para que brotase una estrella que baila. Dentro de ti La luna es un sol mira Vorige week was hij nog in de Zero-Dome in Amsterdam, Zoekero. En toen nou, was het mooi concert. En toen aan het einde bedankte hij de fans in het Italiaans. En daar waren de mensen in Amsterdam niet zo blij mee. Dus dan kreeg hij een fluitconcert over zich heen. Maar het schijnt dat hij er vrij vrolijk onder bleef. Zoekero bij La Thing. Radio 1, BNN Today. Staatssecretaris Dekker van Onderwijs die vindt dat het wettelijk verplicht moet worden voor scholen om pesten aan te pakken. Dat uh, plan van aanpak presenteerde hij onlangs, een paar maanden geleden. En vandaag werd er over dat plan gedebatteerd in de Kamer. En dat debat is een uurtje geleden afgelopen. Eva Bergkamp van D66 die was erbij. Goedenavond. Goedenavond. Ja, jij bent een van de aanjagers geweest dat er überhaupt zo'n plan kwam om pesten aan te pakken. En ben je een beetje tevreden over het debat? Ja, ik, ik, ik ben tevreden. Het is in ieder geval heel duidelijk dat uh, het onderwerp heel leeft. Er is heel veel betrokkenheid. Mm -hmm. Er ligt nu een uh, plan van aanpak. En uh, ja, daar ben ik eigenlijk heel blij mee... dat we het ja, grote maatschappelijke probleem van pesten met elkaar gaan aanpakken. Ja, en nou was, is dat plan dat toen is voorgesteld... de, de hoofdlijnen waren... Uh, uh, scholen moeten eigenlijk verplicht worden om... Uh, pestprotocollen te hebben, een aantal methodes... Die, die waarvan is bewezen dat ze werken om pesten uit te bannen. En daar was wel wat kritiek op, want er waren wel een aantal partijen die zeiden... Ja, ja, ja, moet je scholen nou daartoe verplichten? En wat is daar vanavond uitgekomen? Nou, wat heel duidelijk is geworden inderdaad... is dat dat echt nog wel een verschil van mening is. Uh, de staatssecretaris heeft aangegeven dat het hem ook niet zozeer gaat om wetten en, en regels... maar dat het erom gaat dat scholen een effectieve methode inzetten... Mm -hmm. Nou, ik moet zeggen dat deel ik, maar ik vind het ook belangrijk dat scholen eigenlijk zelf mogen aangeven uh, of een methode werkt en dat ze dat ook uh, zelf kunnen vaststellen. Ja. Dus ik vind eigenlijk niet dat we vanuit Den Haag eigenlijk met een soort lijst moeten komen, maar dat ook scholen de gelegenheid hebben om te zeggen nou, in mijn klas werkt deze methode. Ja, Dat dus eigenlijk gaat dat in tegen het plan van Dekker, want hij wilde echt specifiek een aantal methodes aanwijzen, deze werken er en, en die moeten de, de scholen dan ook gebruiken. Ja, maar het, het uh, rare eigenlijk van het voorstel is dat we op dit moment geen effectief bewezen methodes hebben. Er zijn wel een aantal uh, methodes die theoretisch onderbouwd zijn. Mm -hmm. Maar in het plan van aanpak van Dekkers staat dat iedere school moet een effectief bewezen methode hebben. En die bestaan nog niet in Nederland. Dus, dus die moeten eerst getest worden, überhaupt die methodes? Die moet... Precies, die moet eerst getest worden, er moet geïnvesteerd worden... er moet onderzoek worden gedaan. En dat is natuurlijk allemaal prima. Maar we vinden het nu wat kort door de bocht door te zeggen... van iedere school moet zo'n effectief bewezen methode hebben... omdat ze simpelweg ja. nog niet bestaan. Ja, begrijp ik. Je zegt van er, er, er moet geïnvesteerd worden, onderzoek worden gedaan. Dat klinkt heel erg als eh, allemaal mooie plannen... maar dat kan nog wel even gaan duren. Dat, dat klopt, het is altijd een hele lange weg om een methode effectief bewezen te krijgen. Dus wat wij dan ook gezegd hebben tegen de staatssecretaris, er gebeuren allerlei goede dingen nu op scholen. Uh, er zijn ook heel veel scholen die echt aan de bak moeten. Dus laten onderwijsinspectie niet papier controleren, maar ook echt kijken of een school een veilige omgeving heeft. En we uh, dagen eigenlijk ook scholen uit uh, die zeggen van nou, onze methode werkt om dat ook te onderbouwen en ook door te geven. Want uiteindelijk gaat het er ons om dat ieder kind een veilige omgeving op school heeft. Goed, uh, komt erom neer dat uh, iedereen die meedebatteerde er vandaag wel over uit is. Dus er moet wat worden gedaan aan het pesten maar dat was uh, op zich al wel bekend, toch? Absoluut, er zijn honderdduizend kinderen die per jaar worden gepest. En dat zijn honderdduizend te veel. Ja. Goed, de, nou ja, de plannen, we wachten nog even af. Er moet het een en ander worden getest en onderzoek worden gedaan. Dankjewel, Eva Bergkamp van D66. Geer ja, dan. Koning, ja, nee, we gaan eerst even naar het tennis. <laughs> Zometeen de koning. Ja, een andere, de tenniskoning, Mark Basser. Goedenavond, hoe zit het, uh, het met Timo de Bakker? Uh, goed, het is 3-3 uh, in de vierde set. Het gaat nog altijd op service. En het begint nu ook toch wel een beetje een uh, fysiek verhaal te worden. Een fysieke strijd te worden. Ja, en dan weten we van die Stanislas Wawrinka... dat hij niet uh, fit naar uh, Parijs is gekomen. Uh, twee weken heeft hij niet gespeeld. Hij heeft zich uh, uit het toernooi van Rome... anderhalve week zo'n beetje geleden heeft hij zich teruggetrokken... met een scheurtje in een bovenbeenspier. En uh, ja, hij begint ook steeds uh, uh, minder te bewegen... Nou heeft Timo ook niet heel veel wedstrijden in de benen op Gravel. En zeker niet vier of vijf setters. Dus ja, hij is ook niet fysiek een van de sterkste. Dus uh, dat belooft nog uh, heel veel. Ja, de bakker heeft wel de pech dat hij uh, deze set niet mocht beginnen met serveren. Dat heeft Wawrinka gedaan. Die houdt nu weer zijn service. Loopt dus steeds een game voor op uh, de bakker. En de bakker moet onze service zien te houden om steeds maar gelijk te maken. Dat legt de druk wel een beetje bij de bakker. Het is dus uh, 4-3. Zeven games gespeeld in de vierde set. 4-3 in het voordeel van uh, Wawrinka. Het gaat dus nog op service. En uh, de Zwitser. Met 2-1 in sets. Ja, dan wel de koning. Koning Willem-Alexander en Koningin Maxima die zijn vandaag aan hun tour door Nederland begonnen. Vandaag deden ze Groningen en de Drenthe aan. Zometeen vertellen prominente Groningers en Drenthe wat ze gemist hebben. Door met het debat over de belminuten uh, tientallen euro's extra's betalen... omdat je buiten je bundel hebt gebeld. Dat hoeft binnenkort misschien niet meer. Een kamermeerderheid wil namelijk dat belminuten straks... meer dan een half jaar bewaard blijven. Eerder vanavond debatteerde de Tweede Kamer over deze zaak. Telecom-expert Ron Smeets van Mobile Cowboys, goedenavond. Goedenavond, Olemijn. Ja, dat is dus het plan, hè? dat je straks, uh, um, want nu is het natuurlijk zo, als je je belminuten hebt, dan mag je die vaak niet meenemen. En als je over je belbundel heen zit, dan betaal je gruwelijk veel geld. En het ja. idee is straks, je moet ze gewoon kunnen meenemen. Nou, dat klinkt heel logisch in mijn oren. Ja, inderdaad. En bij PrePay is dat natuurlijk al langer zo. En dit geldt met name vooral uh, voor, dan voor uh, de, de, de postpay, zogenaamde postpay abonnementen. Uh, waarbij de belminuten na een maand gewoon vervallen die je niet gebruikt hebt. Um, het is alleen natuurlijk wel zo dat uh, mensen steeds minder gaan bellen. En dit onderwerp eigenlijk beter, beter van pas zou komen als ze ook uh, gelijk de databundels zouden meenemen daarin. Ja, dus dat je ook je internet mee mag nemen naar de volgende maand of twee of drie, drie maanden daarna. Ja, ja. Want, ja, want wat jij zegt, de, de, dat, is, dat is het meeste verbruik, levert dat op? dat wordt Ja, dat is het meeste verbruik en dat zijn op dit moment ook de duurste delen van, van een abonnement. Ja. Je betaalt meer voor data dan voor Belminuut op dit moment. Ik lees net trouwens een net binnengekomen bericht uit de Tweede Kamer, minister Henk Kamp van Economische Zaken is niet van plan om snel maatregelen te treffen waardoor het ongebruikte beltegoed langer houdbaar blijft. Nou, dat is, dat is van één kant jammer. Ja, hij zegt uh, de telecombedrijven... die moeten dat zelf maar de handschoen opnemen... en die moeten uh, zelf daar maar afspraken over maken met de klanten. Dat hoeven we niet, uh, niet te regelen via de regering, zoiets zegt hij. Ja, nou goed... Van, van, ja, vind ik, vind ik wel. Kijk, als, als ze het niet doen, dan moet je daar... Dan, ja, we, we reguleren in Europa ook al de roamingtarieven. Mm -hmm. En uh, er worden zoveel regeltjes aangepast uh, of gemaakt voor, uh, voor, voor, om klanten te, te beschermen. Ja, ja dan, zou, dan zou dit een van de makkelijke... Dit is eigenlijk een inkoppeltje. Ja. Want, want, want even, om, om even het idee erachter te krijgen... Het is natuurlijk... Uh, telecombedrijven verdienen daar heel veel aan, hè? Aan, aan onze weggegooide belminuten. Of nou ja, eigenlijk vooral aan het feit dat als ik een krappe bundel heb, neem... en ik bel daar overheen, dat ik me helemaal godsblauw betaal. Ja, dat klopt. Het ja. buiten de bundeltarief is, is erg hoog eh, ja. over het algemeen. En daarom lokken ze jou ook naar een uh, duurder abonnement toe. Uh, hm. Zodat je een grotere bundel neemt, zodat je die zeker bent. Neem maar genoeg. dan hou je, je kunt beter wat weggooien dan uh, wat extra's moeten kopen. Ja. Dat is een beetje het idee. Nou goed, dit, dit plan ligt dus, daar wordt er op dit moment over gepraat. Nou, even naar wat ander nieuws. Er komt donderdag, komende donderdag, komt ja. er een, een nieuwe provider op de markt. Die, die helemaal afstapt van die belminuten en die datalimiet. Dus dat betekent dat kan je gewoon tegen een vaste prijs onbeperkt bellen. SMS en, en internetten. Um, ja. Zo was het natuurlijk vroeger ook, maar dat is, uh, dat is niet meer zo. Onbeperkt bellen, SMS en, en internetten. Ja, dat, dat klinkt mij als consument natuurlijk als de hemel in mijn oren. Um, hoe, hoe zie jij dat? Ja, dat klopt. Dat is, um, dat is een provider die gaat gewoon één vast tarief tellen, inderdaad. Um, het is natuurlijk wel zo dat we, wat ik net ook al zei... ...bellen en SMS wordt steeds minder gedaan. Dus de grote providers uh, geven vaak nu ook wel belminuten en sms'jes onbeperkt weg, voor de phone is er al mee begonnen... T-Mobile heeft een mm -hmm. paar abonnementen. Um, maar wat, wat die andere provider doet... is ook de data echt onbeperkt maken. Want we, we hadden in het verleden wel onbeperkte bundels... maar die waren niet echt onbeperkt. Als je boven een bepaald ja. gebruik kwam... ging je sneller naar ja. Of het onbeperkt was gelimiteerd... tot twee keer het gemiddelde gebruik bijvoorbeeld. Ja, en dit is dan echt onbeperkt internet. Al, al load ik zes films per dag down... dat maakt niks uit. Alles is, nee, ik, het kan het allemaal. Maakt... Nee, het maakt helemaal niet uit. Ik heb ze gesproken. Ze zeggen echt dat ze um, of je nou één, met één toestel uh, um, alleen alles doet op, op, op mobiel, op data en uh, via WhatsApp, uh, video bekijken, dat nee. maakt niet uit. Maar je kunt zelfs ook gebruik maken met je laptop. Uh, via, via je telefoon, van die abonnementen. Ja. En ook dan kom je dus niet, nooit meer op een bijbetaling uit. En volgens mij is dit voor een redelijke prijs, ik geloof iets van 40 euro, meen ik te hebben gelezen. Um, ja. dit, dit klinkt natuurlijk te mooi om waar te zijn. Welk addertje zit hier onder het gras? Nou ja, ik heb, ik heb de, de, de provider een paar weken geleden nog ruim voordat ze het aankondigde gesproken. En toen heb ik ook gevraagd, ze, nou, onbeperkt is in principe een besmette term in Nederland. Omdat ze, hè, onbeperkt niet vaak onbeperkt lijkt. Mm -hmm. Of alleen maar onbeperkt lijkt. En ja, hij wist, zij wisten mij te garanderen dat, ze, dat, dit, dat er echt geen allesjes onder het gras zitten. Maar um, dit is toch een enorme concurrent voor elke andere provider. Die gaan het dan toch ja. die, die worden, worden weggevaagd. Want iedereen wil dat wel, neem ik aan, zo'n nieuw onbeperkt abonnement. Ja, je moet wel even goed goed richten nou, 40 euro per maand is natuurlijk een, uh, toch nog altijd een behoorlijk bedrag. Um, en het is echt voor een specifieke doelgroep, de, doel, de doelgroep, de mensen die echt heel veel data gebruiken. Want kijk, als jij zegt van nou, ik wil niet meer dan 25 euro per maand betalen, dan kun je voor een gemiddelde, als gemiddelde gebruiker ook best al een abonnement vinden waar je daarmee uitkomt. Eh, het is alleen ja. zo dat je dan geen toestel erbij hebt, maar dat is sowieso in Nederland ook het veranderen, die gratis toestel uh, uh, weggeeft acties. Ja, want je krijgt er geen toestel bij. Nee, nee, je betaalt puur voor het abonnement en uh, je moet zelf voor je toestel zorgen. Nu is de trend in Nederland doordat de data-abonnementen steeds duurder worden ook al dat mensen, hun, mensen die een goed abonnement hebben... met prima voorwaarden, die laten het abonnement doorlopen... en die verlengen niet zomaar meer omdat ze een toestel willen. Ja, ja. Even, even, even concluderend. Um, mm -hmm. Jij zegt dat het, is, het is vooral voor die mensen die waanzinnig veel data gebruiken... dus die echt de rotgantse dag uh, hun internet gebruiken. Gaat het, denk je, voor een revolutie zorgen... of is die groep gewoon te klein? Nee, ik denk dat die groep wordt die groep steeds groter. En ik denk dat uh, binnen nu en zes maanden uh, er meerdere... Uh, providers zullen zijn die met dit soort aanbiedingen gaan komen. Ja. Dat wel. Uh, dus Het gaat wel iets teweeg brengen, ben, denk ik. Zoals ik het nu tegenaan kijk en zoals ik de ontwikkelingen in die markt zie. Komende donderdag dus komt er een nieuwe provider op de markt die uh, uh, oh. gewoon onbeperkt alle data aanbiedt. We gaan uh, zien hoe dat gaat aflopen. Dankjewel. Graag gedaan. Mees vanuit Korea. Met Skype namelijk. Dat hoor je er misschien wel aan af. Van Mobile Cowboys.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 All the blood that I will bleed Een, een waanzinnige hit van de Lumineers. Ho, hey. De koning van het tennis, Mark Brasser. Die kijkt naar uh, <tie> Timo de Bakker. Is hij nog steeds beter? Uh, nou ja, hij is zeker niet slechter. En, en, uh, hij wankelde net wel eventjes in zijn eigen service game. Bij een stand van uh, 4-3 was dat. Toen uh, kreeg hij hier breakpoints tegen. Maar uh, ja, hij overleefde dat. En toen kwam er een love game van, uh, overheen van Wawrinka. Die leidt nu met uh, 5-4. Uh, ik zei net al van ja, het is lekker als je hè, een beetje makkelijk door die eigen service games komt. Dat je niet zo hard voor je punten hoeft te werken. Want dat helpt je gewoon ook door zo'n wedstrijd. En zeker nu het een slijtageslag begint te worden. Die love game dus voor Wawrinka. Uh, Rienka. Hij leidt met 5-4. Maar goed, Timo de Bakker zit nog, zit nog in de wedstrijd. Ze veert nu om er 5-5 van te maken. Ja, de druk is er wel. De druk ligt steeds bij uh, Timo de Bakker. Hij had dus net twee breakpoints tegen, maar hij zit nog in de wedstrijd. Ja, je hebt zo'n gevoel van, het, het, hoeft, het, het hoeft hem niet te verliezen. Hij is dan niet veel beter, maar hij, hij is ook niet veel slechter. Het kan dus nog allemaal voor Timo de Bakker. Misschien wel een vijfde set. Eerder vandaag op de redactie van BNN Today... Dinsdagavond, entertainmentavond. Mark Koster komt weer langs. Waar gaan we het over hebben? Over naakte vrouwen en naakte mannen. Oeh, spannend. spannend. We gaan het hebben over een Deens programma. Dat naar Nederland komt. Joehoe. Er ja, is al veel over te doen geweest, toch? Ja, het programma is een talkshow waarin dus een naakte vrouw te zien is... en twee mannen op een bank die haar gaan beoordelen. Oh, zou jij dat doen? Nee, never ever. Jij? Geen idee. Waarom zou je? Waar beoordelen ze op? Op gesprekstof? Op uh, intellect? Op, nou, uh, vooral op vrolijke tepels en op lekkere kontjes. Maar moet die vrouw dan ook nog wat doen? Of staat die daar alleen maar? Hoe nee, moet ze staat daar gewoon. En vervolgens zijn er twee mannen op een bank... die uh, het dan uiteraard met haar als aanleiding over seks gaan hebben. Maar eigenlijk hebben we hier dus al de setting. Twee vrouwen en één man. Superlijf. Want dat komt ook, ja. Nou, ik ook. Strek maar uit die broek. <laughs> Heb jij het al gezien, Luc, dat programma? Nou, ik heb voorfilmpjes gezien. Dus ja. ik, eh, het, is, het is anders dan je denkt dat het is, hè? Ja, het is misschien wel minder plat of zo. Ik weet niet het is. Bijna poëtisch, vond ik het, is het soms. is poëtisch, ja. Nou, ja, in het ja. eens. Ja. Maar Koster is ook fan. Ik vind dat fantastisch. Ja, en nog niet helemaal in... vertellen, want dat moet je zo meteen doen. <laughs> nee, maar... Het maar, is niet ja. seksistisch, het is kunsthistorie. Het is kunsthistorie, zeker. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Dat zal meteen na nadeigenen. Maar Luc, wat nog meer? Hoe is het met jouw gehoor, Willemijn? Wat? Met jouw gehoor. Het gaat niet zo goed met het gehoor van uh, jongeren. Het is echt 34%, 38% scoort slecht. Uh, even een klein testje. Wat hoor je hier? Ja, Zo'n belminuten, die worden weggegooid. Nee, dat is, welke cijfers? Welke cijfers? Oh, Hoor ik een cijfer? Ja? Sorry. Nog een keer, komt-ie. 1, 0, 4. Nee. 21? Nee. 1, 3, 0. Ja. Nou, nou <laughs> kijk. Dennis Wiersma van FNV. De jongste aan tafel. Ja, kijk, daar heb je het al. Ja. Ja. Gaat niet goed met je willen mee. Toch? Wat? Wat? Huh? Huh? Huh? Huh? Huh?